Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een lichaam dat gisteravond is gevonden in een zwemplas bij Leiderdorp... is van een inwoner die al twee weken werd vermist. De man van 38 werd eind vorige maand voor het laatst gezien bij een tankstation. Op camerabeeld is te zien hoe hij wat spullen afrekent en naar buiten loopt. Daarna ontbrak ieder spoor. Gisteren ontdekte Canoors het lichaam in het water vlak bij Leiderdorp. Volgens de politie is de man niet om het leven gekomen door een misdrijf. Steeds meer kinderen in ons land gaan niet naar school. Een deel krijgt thuisonderwijs, maar volgens de kinderombudsman geldt dat lang niet voor iedereen. Zij ziet dat het vooral gaat om kinderen met ernstige psychische of lichamelijke beperkingen of problemen. De kinderombudsvrouw vindt dat de demissionair onderwijsminister meer moet doen om die groep weer naar school te krijgen. Een bekende Zuid-Koreaanse artiest is overleden. K-popster en actrice Park Bo-ram van 30 werd doodgevonden in het huis van een vriend. Dat zegt haar management tegen Zuid-Koreaanse media. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Het is niet voor het eerst dat een jonge K-popster overlijdt. Vorig jaar werd zanger Moon Bin doodgevonden in zijn appartement. Dat jaar overleed ook een collega van hem. Een foutje bedankt. Sommige automobilisten op de A4 bij Leiden worden al een tijdje door hun navigatie naar een tunnel gestuurd die nog niet open is. In een video laat een bestuurder zien wat er gebeurt. En dan stuurt u me de snelweg af naar links. Kijk hier is het afrit. Daar kan je nog helemaal niet op. Er staat een betonblok op. Dan zegt hij, ook nog dat ik op moet rijden. De bouw van de tunnel is nog bezig en de navigatie is al geüpdate... omdat de bouw e eigenlijk eerder al klaar zou zijn. Nog even puzzelen dus. Over drie maanden is de tunnel als het goed is af. Het weer nog, landinwaarts, eerst nog wolken... maar vanuit het westen zijn er steeds meer opklaringen. Vanmiddag veel zon bij 13 tot 20 graden... en morgen opnieuw zonnig en nog warmer, 16 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En um, we gaan meteen met de deur in huis vallen, want onze Honey zit alweer klaar om haar avonturen te vertellen. Maar voorafgaand, om een beetje een, een, een feeling te krijgen waar het avontuur dit keer over gaat, het verhaal, gaan we luisteren naar Alexander Rybak met het nummer Fairy Tale. je voor. Je ligt als prinses door een roosje lekker te slapen in je Efteling bedje. En als je wakker wordt zijn je Anton piekborstjes na een ongevraagde kus van een of andere prins opeens drie kupmaten groter geworden. Nou, als dat geen sprookje is. Het klinkt als een geval als je metoo in je slaap gekust te worden door een wild vreemde. Maar ja, als je lichaam er positief door verandert... zullen er aanzienlijk veel vrouwen graag voor tekenen, dat denk ik. Kennelijk voldoet ze nu aan het schoonheidsideaalbeeld. Voor de kleine Eftelingbezoekertjes ook fijn te weten... hoe een ideale vrouw eruit hoort te zien. Ikzelf word altijd een beetje onzeker van zo'n perfect uitziende vrouw... die alles onder controle heeft en ook nog eens alles kan... en tig talenten blijkt te hebben... Zo'n zo, zo vrouw die Frans spreekt, Spaans, Russisch en Eskimo's... die om, om half vijf opstaat, haar oefeningen doet... alleen een bakje magere yoghurt eet als ontbijt... haar kinderen naar school brengt met haar SUV... en vervolgens rijdt ze naar kantoor om een vergadering voor te zitten... want ze is accountancy consultant, human resource... En daarnaast doet ze nog even een cursus... culturele antropologie en kunstgeschiedenis. Ze zit op yoga en op een kookclubje... waar ze wordt geroemd om haar Japanse Okinawase sushi-hapjes. Ze is bezig met het schrijven van een boek. Ze is ook nog eens de perfecte minares. En ze maakt nog sham ook. Ja... Wel zonder suiker hoor, want ze wil haar superslanke figuur graag behouden. Ze is slank, volledig in shape en nog is ze niet tevreden met haar lijf. Ze heeft een knipkaart bij de plastisch chirurg... want ze laat elke oneffenheid en elke rimpel onmiddellijk recht trekken. Eerlijk gezegd heb ik ook het, uh, het een en ander aan mezelf laten doen. Nou ja, het een en ander, het een en ander. Eigenlijk ben ik intussen helemaal gerenoveerd... Alleen is het helaas niet helemaal geworden... wat ik ervan had gehoopt, maar oké, okay, goed. Die, die, die chirurg, dokter Speksnijder... Een, een aardige man, hoor daar niet van. Hij heeft zijn handen vol aan mij gehad. Letterlijk de handen vol. Na het afzuiken van het vet van mijn buik en bovenbenen. Zo'n zogenaamde liposuctie. En daarna heeft hij meerdere keren... het overtollig vel van mijn buik strak getrokken. Maar dan zo strak dat ik telkens een paar weken staande heb moeten slapen. Ik, ik heb dus nu intussen drie navels en zes tepels. En, en, en, en, en mijn schaamhaar die schoof op naar boven. En daar, ja, dat, dat kwam dan tot onder mijn neus. En ja, dat moest ik, moest ik dus weer weg laten harsen. Omdat het een enorme snor leek. En mensen me op straat nakeken. Omdat ze dachten dat ik net de braak was. Ja, verder, verder heeft hij dus nog de zakken boven mijn oogleden... in ruime mate weggesneden. En ook maar gelijk mijn schaamlippen bijgeknipt. Maar dat, uh, oh, oh, dat was echt wel nodig. Hoor. Nee, echt. Ik, ik, ik kon geen broek meer fatsoenlijk aan. Die schaamlippen klapperden ergens tussen mijn knieën. Dokter Speksnijder had nog nooit zulke lange lippen gezien, zei hij. Ja, ze leek een beetje op die rubberflappen waar je koffer door naar buiten komt op Schiphol. Ja, het, het zit in mijn familie, hè? Mijn moeder plaste er zelf scheef van. Ze had Maar schaamlippen. Maar ja, ik, ik, ik moet zeggen... Het was een ontzettend kundige, aardige en vooral creatieve man, die speksnijder. We hadden intussen echt een band opgebouwd. Eh, daarom had hij bij de nakontrole een cadeau voor mij. Had die lieve man van mijn overtollig vel een, een, een portemonneetje gemaakt. En, en, en een toilettas en een reiskoffer. Maar ja, zoals ik al zei, met het eindresultaat van de ingrepen... ben ik dus niet zo heel erg tevreden. Te laat, ja, te laat, ik weet het. Ik zou nu willen dat ik er nog zo uitzag als op die foto's van vroeger. Achteraf vond ik mezelf prima. Het is namelijk heerlijk om ruim in je vel te zitten... en zulke overhellende oogleden te hebben... dat je je eigen oneffenheden niet meer kunt zien. Onvolmaaktheid zou het nieuwe normaal moeten worden. Straks ziet iedereen er hetzelfde uit. Het is toch hartstikke saai? Kinderen moeten weten dat niet alle prinsessen grote borsten hebben. Dat perfectie niet normaal is en dat elk lichaam anders en uniek is. Diversiteit is juist hartstikke leuk. We moeten ons melkboerenhondenhaar koesteren op ons hoofd... maar ook onder onze oksels. We moeten ons overgewicht, onze scheve gebitten, onze kalknagels... onze onderkinderen, onze rimpels en rare vlekken juist etaleren. Lelijkheid. ...moet in de mode komen. Lelijkheid, als het zeldzaam was... ...de vraag naar was groot... ...wie nu niet is... Als dan een stuk afstoot, meisje met je paardbek, vol kruisel ivoor Op feestjes wordt geniet genoot, in winkels drinkt men voor. Het is niet wezenlijk, zij vergaat heel snel. Blijvend is de lelijkheid, dus onderhoud haar wel. Dus onderhoud haar wel. Lelijkheid, als het zeldzaam was. Heel snel blijven, dus de lelijke tijdens onderhoud haar. Adelle Bloemendaal, daar sluiten we mee af uh, na het prachtige sprookjesverhaal van Honey. Um, we gaan even door met een liedje. Bill Withers, Lean on Me. En ja. Beb had de telefoon aangenomen. Ja. En, ja, die, nou, ik zeg die nog we tegen eerst... Dolly. Ik zeg nog, dames en heren. Ik zeg nog, ik word gebeld. Ik zeg ze, neem dan aan. Ja, natuurlijk. <laughs> ja. Ja. En toen kreeg ik een meneer aan de telefoon. Ja. Vertel. Die wat, ook... wat wilde die vertellen? Nou, die vertelde dat er aanstaande woensdag. De ja. 17e is dat. Ja. In de bibliotheek in Schalkwijk. De 9e editie plaatsvindt. Van de participatiemarkt. Haarlem, en wat is maar dat, dat? Is dat ook voor Zandvoort? Dat is voor de hele regio. Voor dus de hele Haarlem, regio? Zandvoort, Heem, ja, Ik denk ja. zelfs Bloemendaal. Bloemendaal, ja. Voor iedereen die geïnteresseerd Maske. is in werk. Ja. Vrij betaald werk, vrijwilligerswerk. Er zullen meer dan 50 organisaties daar uh, aanwezig zijn. Er worden meer dan duizend mensen verwacht om te kijken. En als je zin hebt om wat te gaan doen... Als je werk zoekt, ga naar die markt, loop er binnen en ga kijken wat het aanbod is, waar vraag naar is. Mij valt het persoonlijk op dat er ongelooflijk veel personeel op allerlei gebieden wordt gevraagd. Ja. Dus dat is dan allemaal heel mooi in die bibliotheek in Schalkwijk samengevoegd. Loop er langs en kijk of er iets te doen is voor u, voor jou. Uh, als je meer info wil weten. Het is een vrije inloop. Dus je kunt er gewoon naar binnen gaan. Maar als je even wat meer wil weten. Toets dan in participatiemarkthaarlem. Allemaal achter elkaar. .nl Oh, daar staat alle info. En daar staat alle oh, info okay. over aanstaande woensdag. Ja. Uh, er is altijd wat te doen. Ga het gewoon doen met z'n allen. Ja, en ook al heb je zoiets dat je denkt... Van, ik zou niet weten wat. Nou, dan is dit de gelegenheid... Om eens Precies. te gaan kijken wat er bij je past. Zo is En dat. of dat in te vullen is in je leven. Het nou, zal... werk en vrijwilligerswerk. Dus Ook uh... nog. Nou, de, de, de, de, je zal versteld staan van wat er allemaal uh, voor je kan wachten. Zo is He? yes. ja, maar het. Ja, uh, het levert meestal een heel fijn gevoel en goede vibraties op.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 So now, softly smile, I know she must be kind Je herkende ze natuurlijk al. Hè? Van maar liefst is uh, even kijken. 58 jaar geleden dit nummer. Good ja. Vibrations. En toen had je nog niet eens een Satisfyer. Moet je nagaan hoe vooruitlopend die jongens waren. Yes. Ja, ja, ja, ja. Zeg, wat, ja. Um, wat er een jaar niet is geweest. Wat wij natuurlijk toch vreselijk missen. Ja. Dat is het reuzenrad. Ja, van het, het zo, badhuisplein. Het zo Ja, de bewoners van het ah. appartementencomplex... de Rotonde... Ja. die uh, hadden bezwaar gemaakt. Die zeiden van, ja god, dat reuzenrad komt langs... en mensen zitten bij ons naar binnen te kijken. Nou. Ik had ze persoonlijk gerust willen stellen... want ik heb erin gezeten. Ik ook. En ik... ik keek naar zee. Ik, en ik, en keek, ik keek overal, maar niet naar binnen. <laughs> <Hey>. <laughs> nou, er is natuurlijk... momenteel is dat hele badhuisplein... Uh, in afwachting van de... Nieuwe bestemming en is er toch besloten om dat reuzenrad weer terug te zetten. Hartstikke leuk. Uh, het zal er staan uh, van 27 juli, want dan gaat het open, uh, tot en met, ja, dan toch uh, die 25 augustus, denk ik. Ja, tot na want, de, race, tot na de ja. Grand Prix. Want uh, de organisatie van het Zandvoortse Racefestival zet dan gewoon even door met de bekende events. Um, en die zullen van 9 tot en met 25 augustus plaatsvinden. Uiteindelijk um, is er ook de vraag of de karterbaan voor jeugd er weer komt. Tuurlijk. Was natuurlijk ook altijd hartstikke leuk. Maar voor een ieder die dat toch een echt geweldig iets vindt. Er was ook een reuzenrat op het circuit, want het hoort erbij bij een Grand Prix. Uh -huh. Maar hij komt nu ook weer op het Badhuisplein te weten. 27 juli. En dan kunnen we weer omhoog. En nou niet bij die mensen naar binnen kijken. Nee, Gewoon, nee. Alle heel even dan misschien. Nee, even. Daar heb ja, je helemaal snel. geen tijd voor. Nee. Daar heb je helemaal geen tijd voor om naar binnen te kijken. En trouwens, ook al kijk je die kant uit. Je neemt niks waar. Nee, uh, nee. Wil ik je ook draait. Nog, uh, wil ik ook nog graag even toevoegen. Uh, mensen, als jullie graag een uh, gratis ritje... in dat, uh, in dat reuzenrad uh, willen bemachtigen. Dat kan... Maar hou dan het zaterdagmiddag van Rob Harms in de gaten. Want daar gaan binnenkort kaartjes weggegeven worden... Hm. Uh, om uh, dat ritje te maken. Dat wat leuk. Een rondje te maken, zullen we maar zeggen. Hè? Yes. Ja, oké. Okay. Um, dat gezegd hebbende gaan we even eerst uh, naar Frankrijk. We gaan eens eventjes lekker flirten... Hey, ken je die mop van die mensen die naar Frankrijk gingen? Die gingen er gewoon niet. Die gingen niet. Die gingen nee, niet. ze gingen naar de kermis, want het reus oh, ja. staat er weer. Ik vergiste me. Sorry dat jongens! Een goeie dolly. Oh, komt ie! Hé hey Ronnie, mijn Ronnie, ik had papa beloofd om jou niet te kussen voor dat Hé hey Siska, ben Siska, doe trek het je niet aan. Want straks is het donker en kun je stiekem gaan. Hé hey mijn ronnie, als dat mijn vader ziet. Maar Siska, wat denk je, hij merkt dat zeker niet. Ik zet wel een ladder onder al het raam. We hebben dat samen al zo vaak gedaan. Vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet en gaan we naar de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 Schiet en we naar de reuze Op Oh, de kennis, daar is altijd wat te doen. En bovenin dat reuze ben jij een zoen. la, la, la, la, la, racke, nou, kennis, nou, ra, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la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 in dat reuzel, wat krijg jij een zoen la la la la la la la la, la, la, la, la, la, la, la, la Ja, ja, wat is zij leuk. Is is zo is leuk hé, ja, wat is ja. het een... IS-nummer hè? Oh jongens, heerlijk. Ik heb Ronnie Tober er nog even op geattendeerd, want uh, ja, wij zijn Facebook-vrienden. Ja. Dus oh, ik heb ja? hem nog even laten weten dat hij echt even zet heeft en op moet zoeken. Oh dag Ronnie, mm, ja. als je luistert. <gij> dag, Ronnie, wanneer is je volgende hit? We willen ja, we nog wel eens een van nummer hoor. Ja. Heerlijk. Ja, ja, ja. En ik ben ook ja. benieuwd of er wat afgezoend gaat worden in dat reuster dat jullie Zandvoort. Zou je de, denken? Hè? Wij kunnen de bewoners van de Rotondeflat vragen of ja. zij dat ja, ja, willen. Letten. Ja, want zij kunnen wel in de bakjes kijken. Ja. Kijken. Ja, ja, ja. Of er andersom staat. wordt het lastig. Camera's ja. in de aanslag, dames ja, en heren. Ja, ja. Stuurfoto's <laughs> in van zoenende mensen bovenin het reuzenrad. Ja, ja zo is het. Um, er, je... gaat ons, uh, weer, er gaat weer een spannende tijd beginnen binnenkort uh, mensen. Uh, 23 april, dan gaat het hele circus weer beginnen. Uh, en over welk circus heb ik het dan? De Europese... Verkiezingen. Oh ja. Die ja. zijn van 6 tot 9 juni dit jaar. En um, ik denk, ik, ik begin er maar even over. Want ik heb een vermoeden dat het toch wel heel belangrijk wordt om je stem uit te brengen. Er zijn zoveel uh, zaken, Europese zaken, die wankelen en waar mensen ontevreden over zijn. Mm -hmm. Dus grijp je kans en zorg dat diegene in het Europese parlement komt waar jij achter staat. Um, er worden 31 euro, par euro parlementariërs... Dat is een mooi woord voor galgje, jongens. Ja, ja, jongens. ja 31 euro parlementariërs uh, worden er gekozen in 2024 uh, door Nederland. En uh, ja, dat zijn er wel weer gauw vijf meer dan bij de Europese verkiezingen van 2019... En dat komt eigenlijk door het vertrek van... Uh, door de, de brexit, hè? Mm -hmm. ja. Het vertrek oh, ja. van het ja. Verenigd Koninkrijk. Ja. Ja. En uh, 23 april... Uh, of was het nou 24 april? 23 zei je net. Oh, 23 ja. zei ik net? Ja. Oké, okay. ja, ja. Oh, ik ben ook weer Gerp, zo mijn eigen informatie... Ja, nee, maar Ik hè? ik ze nou op te letten. Want, <coughs> want er zijn geloof ik een paar punten... in antwoord waar je je stem uit kan brengen. Nee, gewoon alle... Alle, alle uh, normale Alle normale stembureaus zijn open. Inclusief dit keer weer het Rode Kruisgebouwtje oh, aan de ja, Nicolas Beetslaan. Ja. Ja. Ja. Die gaat ook weer open. Dat is dan uh, wel weer even uh, wat nieuws. Ja. Um, in ieder geval, 23 april, dan gaan de politieke partijen... die mee willen doen, uh, die gaan zich registreren bij de kiesraad. En ook uh, de kandidaten. Dus op dit moment weten we daar nog even niks van. Maar hou het in de gaten. En oriënteer je goed op die mensen die zich aanmelden zodat je niet achteraf denkt van had ik maar, had ik maar, had ik maar. Onze stemmen worden gewoon enorm ja. belangrijk op een heleboel vlakken. Op milieu, uh, klimaat, uh, uh, uh, de, de boeren, de immigratie, de, ja. noem alles maar op. Het... Uh, ja, wordt, en niet, niet mopperen belangrijk. en niet stemmen en niet mopperen, dat gaat dan niet door, hè? Je nee, mag alleen meepraten als ik, nee. je je stem uit hebt gebracht. Dat, dat vind ik ook een beetje, Beb. Ja. Ja, ja, maar jij ja. noemde een aantal data in juni dat er gestemd kan worden. Van 6, tot, nee, 6 juni wordt er gestemd. Ja. En dan 7 juni worden de stemmen geteld. En ik denk dat 9 juni definitief bekend de is. Ja, ja. ja. Wie, wat, uh, hoe en waar. Ja. En uh, na, na 23 april weten we dus wie zich kandidaat stelt... en welke partijen gaan meedoen. Nou, dat even tussendoor. Dat belangrijk. belangrijk. Knoop het in de oortjes. En dan gaan we nou toch echt... Ik, ik had mijn zinnen erop gezet en ik wilde wil er gewoon naar Frankrijk. naartoe. Ik wil gewoon lekker naar Frankrijk. Ja, dan gaan ik wil een we beetje een even, heerlijk op. amoureus paar dagen meemaken... Ja. met Michel Delpech. Het is een Toi, Je pourrais me tanner Pour un seul PC volet Pour un flirt Avec toi pour un petit tour Un petit jour Entre tes bras pour un petit tour Tu joue entre tes draps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 Oh tot dit ja hè? hè, die Michelle. Uh, ja, la la la Beb, jij hebt ook een, <tankt> een nou, nieuwtje over muziek hè? Even muziek, ja, even muziek. muziek. Op muziek, zondag 21 april geeft het ensemble 5, F-I-J-F, dus 5, ja. een concert in de protestantse kerk bij ons op het kerkplein in Zandvoort. De vijf bevlogen vrouwen, vijf unieke instrumenten, vijf muzikale harten, dat is vijf. De bevlogen instrumenten zijn een harp, een fluit, een fagot, een hobo en een viool. En dat maakt vijf. Het is een uniek ensemble met een verrassend afwisselend repertoire... en een breed palet aan klankkleuren. Ze spelen namelijk op een net andere wijze. Zo spelen ze niet alleen kamermuziek... maar ze brengen ook de grotere orkestwerken... waarbij uiteraard de muzikale strekking in de waarde wordt gelaten... Eén ding staat steeds voorop, vijf speelmuziek die je raakt en waar je blij van wordt. Dat is dus 21 april in de protestant kerk, het kerkpleinconcert. En dan spelen ze prachtige stukken van Griek, van Schubert, van Kasia van de Karma Suite van Bizet. Nou, ga maar door. De kaarten zijn 10 euro aan de zaal kunnen de dag voor het concert ook nog worden gedownload op www.classicconcerts.nl. Kinderen tussen 13 en 18 mogen voor de halve prijs naar binnen. En kinderen tot 12 jaar, nou, hartstikke leuk om die eens mee te nemen naar zoiets, mogen helemaal gratis mee. Het is zondag 21 april om 3 uur in de Protestante Kerk. En de zaal gaat om half drie open. Dus muziekensemble 5. Vijf hele leuke stoere vrouwen met een hele aparte samenstelling aan instrumenten. Een aanradertje in ons dorp. Nou, klinkt uh, heel uitdagend. ben benieuwd. Ja, ik ook. Ik, uh, b, b, b, ja, nou, ja. heel spannend. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Klassiek en dan toch blijkbaar heel anders gespeeld. Dus uh, ja. daar gaan we weer voor. Ja, ja, ja, nou, ja. ja, ja. inderdaad. Ik ben benieuwd. Het is zondag 21 april. april aanstaande. Oh, misschien ga ik wel kijken. Ja. ja. En luisteren. 26 ja. april zijn we er weer. Dan kunnen we napraten. Oh ja. Oh, ja. ja, dat ja is met zo ons tompoes in de hand. Met een, ja. Ja, met een plak tompoes. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. Ach ja, jongens. Hey, ik heb een, een, een, een liedje uitgekozen waarvan ik denk en waarvan ik hoop dat... Mede door alle brandhaarden, wantoestanden die momenteel op aarde. Uh, rondgaan en plaatsvinden, dat dit nummer. zou ik graag willen oproepen aan alle uh, lokale en uh, nationale radiostations. om dit een bepaalde periode te draaien. Omdat ik denk: dit nummer, als je goed naar de tekst luistert, dat hoop ik dat het een beetje tot mensen doordringt en dat ze zich beseffen dat we een verkeerde koers varen. Dus laten we met z'n allen dit nummer gaan draaien en laten het tot ons doordringen dat we moeten veranderen. Hier komt hij. when door Just think of those Out in the cold and dark Cause there's not enough love To go around And sympathy Is what we need my friend And sympathy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 world has all the food And half the world lies down and quietly starves Cause there's not enough love to go around And sympathy is what, what we need, my friend, friend. Sympathy is what we need, and sympathy. Ja, ja, ja. Dat was hem. Sympathy van Rare Bird. Echt een mooi nummer met een rake tekst en nog steeds actueel. Terwijl het uit 1970 komt. Is, oh, jezus, tijd geleden. 54 jaar. Hoe lang geleden? Oh. Jongens, jongens, jongens. Wat ook heel lang geleden is, maar zo superlief en zo super mooi, Wil ik jullie toch eventjes ook laten horen. Een nummer van Doris de Krokus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 Dat kreeg nou als beloning een krans met een lint. Vanwege zijn stamboom en zijn originele tint. Leuk toch, hè? Ja, Ach, zo, zo gekliever. Ja. Er zit eigenlijk ook best veel in, hè? Ja, zit ja, het het is er zit heel veel. <laughs> Echt ja. Op zo'n hele schattige manier. Ja. Over bloemen gesproken. Ja. De bloemencorso komt er weer aan. Ja, dat, zaterdag, dat staat ook voor de deur. Hè? Ja, en natuurlijk helemaal in teken van dat uh, 75 jaar bestaan van de keukenhof. Ja. Bloemencorso rijdt op 20 april, zaterdag 20 april, ja. de kleurrijke 42 kilometer lange route van Noordwijk naar Haarlem. De avond daarvoor rijdt het Corso feestelijk verlicht door Noordwijkerhout. Dus ga daarop af. Tijdens de presentatie werden, de, want die is al gepresenteerd, 8 april jongsleden, uh, werden de nodige wetenswaardige nieuwtjes rond het Corso bekendgemaakt. Dus 20 april, zaterdag 20 april, kunt u zich weer opstellen langs de route om naar het prachtige Bloemencorso te kijken. Of de avond ervoor in Noordwijkerhout de verlichter Corso. Nou, dat vind ik dan al heel feestelijk om aan te kondigen. Bloemen, al dat mooiste wat we weer hebben rond ons. Dat wou ik toch even zeggen, mensen. Ja, ga ervoor. Hartstikke ga fijn. Voor. Zorg dat je een plekje hebt, dat je er op tijd staat. En uh, weet je ook um, op welke website mensen kunnen kijken om informatie te krijgen? Nou, dat over wordt de hier route? niet vermeld, maar ik denk als je ergens gewoon. Ik zie bloemen, hier: Bloemencorso bloemen Bollenstreek. Kijk. Oh, Oké. Okay. Ja, ja ik ben van het opzoeken mensen ja ja Bloemen, ja Corson, .nl. ik heb je niet hoor je, je tijd loopt nog steeds door je hebt nog niet ja. genoeg oh, nee je ja. het wel oh nou ik ga wel aan het woord beginnen <laughs> nou oké okay. ga jij uh, nog even aan een woord beginnen dan ja. gaan wij uh, even lekker weer dansen oh, ja.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 Ja, dat was Sam Koek met Twisting the Night Away. Zeg meiden, ik wil jullie wat vragen. Zo'n 40 jaar geleden gingen jullie dan ook nog wel eens... regelmatig het dorp in om uh, te dansen? Nou, en, toen uh, was ik tien. Uh, uh, ik leugenaar. <laughs> ik nou, dat ook nog niet echt een dorp. Nee. op een hele rode streep ik, over je voorhoofd. Ik ook. geloof dat ik met mijn driewielertje mee... <laughs> Alleen jij dan. tol, denk ik. Zeg, mag ik nog even een nieuwtje vertellen qua bloemen? Oh, ik Want denk, er, is wel, oh er is natuurlijk ja. een persconferentie geweest over de, uh, de bloemencorso. En er is vooral een praalwagen voor volgend jaar bekend. Er is al één praalwagen voor volgend jaar bekend. En dat wordt namelijk... Die is gebouwd in het kader van de Dutch Grand Prix. Oh, wat leuk. Werkelijk, ja. Hij wordt 12 april bij ons... Even kijken of, dat, of ik nu de waarheid vertel. Hij wordt in augustus 24 aan ons reeds getoond. Of in ieder geval het plan erover. En in 12 april 25 is hij, is hij te zien. Nou... Hartstikke mooi. goed. hè? Ja, ja. ja. Nog ja, even, ja. Ik, ik zit nog steeds met die bloemen in mijn gedachten. Ja, ja, ja ja, ja, ja. Heerlijk. ja, ja. En ik ben met dat dansen bezig. We hadden natuurlijk uh, zo'n zo 40, 50, 60 jaar geleden in Zandvoort een uh, bloeiend uitgaansleven. Ja. He, zaak aan zaak aan zaak. Ja. En zoals jullie wellicht weten uh, hebben Sandra Lissenberg en ik, uh, zijn we daar uh, aandacht aan gaan besteden. Uh, Sandra die wilde daar een boek over schrijven. Maar dat, dat, dat was niet te doen. Want dat zou een hele uh, reeks gaan worden van boeken. De, de, zoveel verhalen. Ja. Dus nu uh, hebben we daar podcast over. En natuurlijk uh, één keer in de maand op vrijdagavond. De tweede vrijdagavond van de maand. Uh, zijn we hier in de studio met gasten om... Over alle avonturen en verhalen van destijds, alle gebeurtenissen. te praten. Is en vanavond. vanavond is het weer zover. Yes. Oh, en we hebben twee hele bijzondere gasten. Uh, uh, uh, hebben we uitgenodigd. en die namen die uitnodiging graag aan. Dat zijn de Gezusters Burger. Weten jullie dat nog? Daarom vroeg ik aan jullie, uh, gingen jullie vroeger wel eens uit? Want eigenlijk, iedereen die in die tijd uitging... die ging na het stappen, even bij de gezustersburger in de schoolstraat... een broodje eten. Mm -hmm. Oh, wat grappig. Ja. Nee. En die meiden, die hebben daar zo vreselijk broodje veel... Broodje hamburger. Broodje burger. <laughs> nou, zonder ham, denk ja, ik. Ja, maar wel burger. Ja, niet dat het, niet, het was niet kosher of zo, nee, nee, hoor. Nee, nee, maar burger, ja. dat is wel leuk. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval... Um, uh, zij komen ons uh, vanavond tussen 7 en 9. Uh, van alles vertellen... hoe zij die tijd hebben ervaren, wat er allemaal gebeurd is. Oh, en, uh, wat leuk. Daar spelen we natuurlijk ook muziekjes bij uit die tijd. Dus onthoud, stem vanavond ook weer af van 7 tot 9. Dan sta ik hier weer op dezelfde plek en uh, doe ik dat uh, samen met Sandra Lisseberg. Uh, dus luisteren, vind ik. Als, tenminste, als het je interesseert.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 Across the sea, I keep you with me in my heart You make it easier when life gets hard Lucky I'm in love with my best friend Jason Miras en Kobe Kellet. Uh, en uh, ja, Lucky, gelukkig. En ik voel me ook heel gelukkig uh, dat ik twee van zulke kanjers als sidekick uh, heb om het programma te ondersteunen. En uh, dat we er met z'n drietjes zo'n mooi programma van mogen maken elke twee Hartstikke weken. Hartstikke leuk. Ja, ja. ja. ja. En, uh, Vliegt voorbij. We, ja, we, de, ik moet helaas vertellen dat het programma erop zit. De uh -huh. twee uur zijn voorbij gevlogen. En uh, we, u moet dan toch weer twee weken wachten tot we hier weer uh, terugkomen bij u. Onderhand kunt u ons natuurlijk ook wel volgen uh, via Facebook bij Even Geen Rust aan de Kust. Daar uh, publiceren we ook nog wel eens wat. Maar vooralsnog zou ik zeggen, hartelijk bedankt voor het luisteren. We zien en horen elkaar weer over twee weken. Same time, same place. En uh, ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. En vergeet vanavond niet te luisteren naar het Barboekprogramma. Vandaag de dag. Het, Tot het, twee het ritme weken. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.